Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. De EU-ministers van Financiën hebben tijdens informeel overleg in Brussel... nog geen knopen doorgehakt over extra steun aan Griekenland. Volgens minister De Jager kan dat ook nog wel even duren. Zondag en maandag wordt er verder gepraat. Het is nog maar de vraag of er dan een besluit valt, zei De Jager. De minister wil eventueel de Grieken nogmaals financieel steunen. Maar er moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen vrijwillig meedoen. Duitsland, Oostenrijk en Finland zitten op de lijn van Nederland. Maar andere Europese landen weten het nog niet. En ook de Europese Centrale Bank is huiverig. Ze zijn bang dat als ze gedwongen worden om mee te betalen... het besmettingsgevaar voor andere euro-landen die in de problemen zitten te groot wordt. Griekenland moet naar verluid nog eens 85 miljard euro hebben. De Tweede Kamer staat voorlopig achter de jager. De Europese Commissie heeft 210 miljoen euro uitgetrokken om groentetelers te compenseren voor de schade die ze hebben geleden door de EHEC-bacterie. Dat is 60 miljoen meer dan wat er aanvankelijk was gereserveerd. Het bedrag is verhoogd omdat een aantal landbouwministers de eerder afgesproken 150 miljoen euro te weinig vond. Voor de telers van komkommers, paprika's, tomaten, courgettes en sla betekent het dat ze bijna de helft van de schade vergoed krijgen.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 Het weer vannacht helder en droog, overdag eerst zonnig in de loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien. 19 graden wordt het in het noorden en 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Camran Goedemorgen, het is woensdag 15 juni. En u luistert naar het tweede uur van Nu Alwak in Nederland. Komend uur hoort u... met welke problemen prostituees tegenwoordig te maken hebben... wat de toekomst van de Amsterdamse zender AT5 is... en gaan Tweede Kamerleden Fleur Agema en Nine Kooijman... in discussie over alcoholgebruik. Maar we beginnen met de Griekse crisis. In Griekenland ligt iedereen nu nog lekker te slapen... maar als ze straks wakker worden, dan breekt de hel los. De Grieken hebben aangekondigd massaal de straat op te gaan... omdat hun regering flink gaat bezuinigen. Kortom... Bij Nederland geven ze miljarden euro's... maar als ze zelf moeten inleveren is het land opeens te klein. En dus dachten we, laten we eens een Griek naar de studio vragen... en dan het liefst eentje die iets van de economie snapt. En dat is gelukt. Jan, is galernos. goedemorgen. Goedemorgen. U bent bedrijfseconoom en um, uh, u gaat over de website griekseagenda.nl. Um, kortom, u zit in beide werelden, duidelijk. Ja. Had u ook op straat gestaan als u in Griekenland zou wonen? Ja, waarschijnlijk wel. Als ik uh, 40% van mijn uh, maandelijks budget moet inleveren, dan uh, gaan we op de barricades. Ja, dan zit hij gelukkig niet in Griekenland. Voor ons in ieder geval, omdat u bij ons in de studio kunt zijn. Hoe bent u eigenlijk zo in Nederland verzeld geraakt? Ik ben uh, tweede generatie Griek. Mijn uh, ouders zijn de jaren 70 uh, naar Nederland gekomen. Voor een grote multinational uh, aan het werk gegaan en uh, een jaar later uh, werd ik geboren. En u beheert nu de website griekseagenda.nl, waarop allerlei Griekse restaurants en allerlei Griekse bezigheden staan, hè? Ja, griekseagenda.nl is een site die publiceert uh, al het actuele nieuws, uh, columns, meningen, feiten en uiteraard Griekse evenementen die uh, in Nederland en België te doen zijn. Zijn nou de bezoekcijfers gestegen de afgelopen weken... nu er veel Griekenland nieuws is? Ja, ik moet uh, bekennen dat het uh, erg uit de hand is gelopen. Uh, op de, la de laatste periode, ongeveer van een jaar geleden... dat uh, de miljarden uit de EU zijn gekomen, is nieuws niet bij te houden. Mm -hmm. Elke dag. Is veel nieuws. En dat doet het beter dan de restauranttips? <lacht> ja, absoluut, absoluut. Restaurants doen het nog steeds heel erg goed uh, op de site. Maar uh, er is ook erg veel nieuws uh, de laatste tijd. Komt u nog vaak in Griekenland? Ja, ik kom er jaarlijks twee jaar, drie keer per jaar familiebezoek. Wanneer is het de laatste keer dat u daar geweest bent? Uh, de laatste keer is uh, vorig jaar zomer uh, geweest. Ja, en toen was het <tus> nog niet. Ja, was het ook aan de hand. Ja. ja, maar daar merk je weinig van uh, op de eilanden. Uh, de eilanden heeft relatief natuurlijk een kleine beroepsbevolking. En uh, 80% van de mensen die daar rondlopen, zijn toeristen. En uh, die komen meestal met een volle zak met geld uh, naar Griekenland toe. Ja. En u gaat voor familiebezoek, zei u. Ja. Gaat de familievraag ook de straat op? Uh, ja, uh, dat denk ik wel. Nou is het zo dat de acties vandaag voornamelijk in Athene plaatsvinden... op het Syntagmaplein. Uh, maar ook in andere grote steden, Thessaloniki, Larissa, Patras... Uh, daar is ook het een en ander te beleven. Want Waarom gaan zij de straat eventueel op, uw familieleden? Omdat ze ook geld moeten inleveren? Ja. Uh, ja, daar, daar komt in feite wel op neer. Er wordt er naar alle hoeken en kanten gesneden. in het, uh, in het besteedbaar inkomen van de burgerbevolking. En uh, de working class uh, die, uh, die betaalt nou de rekening. En snapt u dat Nederlanders zijn die zeggen: die Grieken hebben jarenlang te veel geld uitgegeven. Ze zijn nu boos als ze. Het, uh het moeten oplossen en wij moeten de rekening betalen. Ja, dat, dat verdient enige nuancering. Uh, we moeten natuurlijk niet voorbij gaan aan het feit dat Nederland geld uitleent... wat, uh, wat ze tegen 2% leent bij de Europese Centrale Bank... en vervolgens uh, voor 6% wegzet uh, aan de Grieken... Uh, met de veronderstelling dat het geld natuurlijk terugkomt. Dus men verdient er aardig wat geld aan. De politiek o, als het terugkomt. Als het terugkomt, ja. uiteraard. Uh, uh, de, de, de pers, de, de meningen, die, die zeggen eigenlijk van... Uh, het geld komt niet terug, dus we zijn het geld kwijt... en het kost 300 euro per persoon in Nederland. En dat is natuurlijk een beetje voorbarig. Goed, we gaan het uitgebreide, of het komende uur uitgebreid over hebben. Uh, want u bent bij ons in de studio tot zes uh, tot uur vanochtend. Tot straks. Um, ja. ja, en we gaan het ook hebben over de kranten. Maar eerst jurk. Ik zou zo graag twee armen vinden die me lang en lief omhelzen zouden. Maar alle armen die ik vind, omhelzen niet zoals de jouwe. Ik zou zo graag twee lippen vinden, die me vol en warm kussen zouden. Maar alle lippen die ik kus, die kussen niet zoals de jouwe. Ik vrij niet meer zoals ik vreemd met jou. Ik ga niet meer zo als ik deed bij jou. Ik vrij niet meer, ik ga niet meer met jou. Ik vrij niet meer, ik ga niet meer met jou. Ja. Desondanks vroeg uit de veren, Al om tien uur ben ik op. Kijk naar mezelf in de spiegel, denk godverdomme. verdomme. Goede kop. Ik zet wat koffie smeren, broodje best wat sinaasappelsap. Dan hoor ik om alle vel. Voeten op de trap, blote voeten op de trap, frisse wind waait om een leven. Alle dagen zijn voor mij. Visse wind waait om een leven. Oh wat zijn mijn heden? Zachtjes zegt ze goedemorgen: drukt zich naakt tegen me aan, en ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag kan blijven staan. Om een leven, alle dagen zijn voor mij. De Vissen wind waait om een leven. O, oh wat zijn wij. Heden. Ze gaat zitten aan de tafel op de plek waar jij ooit zat. Zatanden met jouw borstel gaat dan uitgebreid in bad. Ik probeer met haar te lachen, maar ze is niet leuk genoeg. En ik heb echt. Sorry, maar wat zei je nou? Een wind waait om het leven, alle dagen zijn voor mij. Een frisse wind waait om het leven, oh, wat zijn wij heden. Ze blijft de hele tijd maar praten, waarom stapt ze nou niet op? En ondertussen... Extra... Ik zou zo graag twee armen vinden, die me lange lief omhelzen zouden. Ja, frisse wind waait door deze woensdagochtend hier bij al wakker Nederland op Radio 1. Dat was Jurk met Zou Zo Graag. En de frisse wind waait ook door de haren van uw krantenbezorger... die op dit moment de kranten bij u op de deurmat gooit. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. Hebt u vliegangst, dan moet u snel een iPhone kopen. meldt dat er een nieuwe app is voor de telefoon... En daarmee kunnen mensen van hun vliegangst afkomen. Het programmaatje biedt een mini-cursus luchtvaart... allerlei ontspanningsoefeningen en een paniekknop. Als u die indrukt, dan start er meteen een audiofragment... waarin iemand u vertelt dat u zich absoluut geen zorgen hoeft te maken. Wat een geruststellende gedachte. De pers schrijft vandaag over een wetenschapper... die wilde weten of het menselijk brein kan voorspellen... welk liedje een hit wordt en welk liedje niet... Zijn proefpersonen moesten naar 120 onbekende platen luisteren. En een paar jaar later bleek dat drie van die nummers een wereldhit waren geworden. Maar in de hersenscans was niets te zien dat de hitpotentie van de liedjes voorspelde. Het recept waarmee iedereen een hit kan maken blijft voorlopig dus nog onontdekt. RTL begint met een televisieprogramma waarin twaalf provinciebabes uitgaan maken wie de mooiste vrouw van Nederland is. Het programma heet Ik mis Nederland en Spits blikt alvast vooruit met Nanny Verwij. Zij was in 1976 Miss Holland. Sindsdien is er weinig veranderd, stelt ze vast. De missen hebben nog steeds beauty, brains en body. En ze mompelen ook nog steeds iets over wereldvrede. En ja, tot zover de kranten van vandaag. We gaan het straks nog uitgebreid hebben over Griekenland. We gaan het hebben over uh, prostituees. Kortom, een heel vol programma. Als het, we gaan het nu al hebben over prostituees. Ja, het, is, uh, het zijn zware tijden voor de hardwerkende hoer. Dus ik dacht, misschien hangen we nog niet. Maar we hangen wel. Want overal denken burgemeesters dat ze een stad veiliger kunnen maken... door prostituees weg te pesten. Dit zorgt voor een toename van stiekeme sekswerkers. De gemeente Almere schakelde de Universiteit Utrecht in... om onderzoek te doen naar verborgen situatie van prostitutie in de stad. Maar of dit de goede weg is? We vragen het met je Blaak. Zij is voorzitter van de stichting De Rode Draad... de Belangenvereniging voor Sekswerkers. Mevrouw Blaak, goedemorgen. Goedemorgen. Verborgen prostitutie, wat is dat? Zijn dat mensen die in een donker hoekje klanten proberen te krijgen? ik. Donkerhoekje, weet ik niet, maar het is Ja, het, is, het bestaat, hè. Dus, uh, bijvoorbeeld. Ja, er zijn ook hele rare. Uh, verborgen prostitutie. Dat is bijvoorbeeld. Uh, je hebt een. Uh, massagesalon, en uh... Men denkt dat men daar gemasseerd kan worden. Maar er kunnen ook meer dingen. En er zijn dus ook uh, kapsflons die dat uh, ook doen. Uh, ja, dat is een beetje de verborgen prostitutie. En dan heb je nog, nog veel erger dan... Uh, dat is echt helemaal verborgen. Dat, dan zitten ze dus uh, bijvoorbeeld in een caravan op een uh, camping of zo. En... Uh, ja, dat is een beetje, een beetje... Wij vinden dat voor de vrouwen dus erg uh, vervelend. Hè? Omdat je dan niet... Uh, ja, je, je, wij kunnen dus ook niet met die vrouwen praten, want we weten ook niet waar ze zitten. Nou, dat zijn dat per definitie mee. bijvoorbeeld ook vrouwen die werken uh, zonder dat instanties daarvan weten? Uh, nou ja, die, ja die, die werken zonder dat iemand dat ook weet. Dus dat... Uh, ja, dat is een beetje uh, ondergrond, noemen we dat. Ja, en dan heeft de Universiteit Utrecht geconcludeerd dat er daar meer van komen. Um, uh, doordat heel veel steden proberen sekswerkers de stad uit te krijgen. Um, hoe kijkt u als belangenvereniging daartegen aan? Nou ja, ik vind het heel erg jammer. Hè, dat uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn dus plaatsen die dus gewoon een nulbeleid voeren. Dat betekent dat ze dus helemaal geen prostitutie uh, dulden in hun uh, plaats. En, want dan geven ze gewoon geen vergunningen meer af. En de vergunningen die er zijn, nou ja, die zijn er dan. Die kunnen ze dan niet afnemen. Maar ja, op, op een of andere manier uh, wordt het wel heel moeilijk gemaakt... voor sommige mensen om nog uh, bijvoorbeeld een bordeel of wat dan ook te hebben. Ja, want wordt het dus moeilijker wat... de laatste tijd om, uh, uh, om een bordeel te hebben? Of? Ja, het wordt wat moeilijker om een vergunning te krijgen. Hè? Kijk, jij uh, een bordeel wilt beginnen... Ja, dan uh, gaan ze je helemaal screenen met de bibel op en, en, en allerlei... Maar dat hoeft toch uh, niet erg te zijn? Misschien wat meer zorgvuldigheid? Nou ja, het is prima dat ze mensen screenen in, in bepaalde... die een bordeel beginnen of een café of wat dan ook. Dat is helemaal goed. Maar dat, dat, dat gaat soms heel ver. En dat, uh, dat is jammer dat het, uh, soms, sommige mensen geen vergunning krijgen... die eigenlijk wel een vergunning... ...gegund was, die, die, die het toch wel uh, zou kunnen en ook wel netjes zijn en ook geen crimineel verleden hebben... ...maar ja, dan toch ergens uh, iets vinden of zo, nou, dat dat gebeurt. En aan de andere kant is het zo dat, um, ja, een vrouw die bijvoorbeeld uh, zou ik zeggen, helemaal voor zichzelf werkt, vanuit huis. Ik zeg maar vanuit haar huis of vanuit een appartement, dat mag dus ook niet... Er uh, dat, dat, dat zijn regels dat dat dus niet meer mag. Dus ze moet in een bordeel werken of in een, ja, in een, in een, een seksinrichting of wat dan ook. Dus het is allemaal een beetje strenger geworden. En, en ja, daarom zijn heel veel vrouwen die zijn toch een beetje meer in, uh, ja, ondergrond gaan werken. Maar zou het dan helpen als zeg maar, die freelancers die dan vanuit huis werken dat wel zouden mogen? Zou dat dan misschien een oplossing kunnen zijn? zou een, een, een gedeeltelijk een oplossing kunnen zijn, omdat vrouwen dan gewoon vanuit hun huis kunnen gaan werken en dan uh, ja gewoon hun belasting betalen en nou ja gewoon als een, een normaal beroep dan ja dat dat zou, zou wel helpen ja. En via internet lijkt me dat dat is natuurlijk dat maakt het allemaal wat makkelijker. Internet ja, maar internet is natuurlijk ook weer uh, heel makkelijk om uh, uh, ja. Om het, om het anders te doen, hè? om het toch een beetje meer in de luwte te doen. En internet is uh, wat dat betreft uh, ook heel goed, omdat je toch ook alles kunt zien. Maar ja, je kunt toch daar wel weer een mouw aan knopen dat je het weer niet kunt zien. Dus het, het is, internet is niet, ook niet altijd ideaal hoor. Nee. Vanmiddag in Almere gaat u het erover hebben, het symposium over verborgen prostitutie. Dank u wel met je blauw van De Rode Draad. Okay, dag. Het is 16 minuten over vijf, u luistert naar Radio 1, nu al Nederland. En we hebben het over Griekenland, want die Grieken die zijn toch een partij lui. Ze zijn corrupt, Grieken die gaan op hun 45 ste met pensioen. Um, ze krijgen een 15e maand en een 16e maand, dan heb ik het over salaris. En al die troep, wie moet dat opruimen? Wij, de Nederlandse belastingbetaler. We hadden het daar net al even over met onze de Griekse Nederlander en econoom Janis Garlemos. En nu gaan we u verder uithoren, meneer Garlemos. Uh, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Welke van deze vooroordelen klopt absoluut niet? Nou, ze kloppen eigenlijk allemaal niet. Oh. Uh, er is afgelopen week een onderzoek uh, gepubliceerd... Uh, met het uh, meeste aantal werkende uren in, uh, in de EU. En uh, het zou niet voorbij zijn dat Griekenland... of althans de Griekse arbeiders uh, de meeste uren draaien. De meeste? De meeste uren. Het onderzoek zegt verder niks over productiviteit. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar wordt uh, het meest gewerkt in Griekenland van de EU. Nou kent u beide landen... Um, is er wel een verschil in mentaliteit? Ja, absoluut. Zou een Nederlander in Griekenland. Hoe, hoe zou een Nederlander in Griekenland zich voelen? Uh, ik denk heel gelukkig, maar dat heeft dan waarschijnlijk met het weer te maken. Nee, op, maar de, werkvoer, op ik. de werkvloer. Op de werkvloer zouden ze zich uh, waarschijnlijk maatloos ergeren aan, uh, aan de mentaliteit. Uh, het is een Griekenland, als het nou niet af is, komt straks wel en anders morgen. Dat is, maar dat is ook een beetje de hele Zuid-Europese mentaliteit. Qua discipline. Uh, ja, ligt het toch allemaal wat, uh, wat Zuid-Europeser. Het ligt wat anders. Dus luistert het woord niet, het is meer geduldig. Ja, je, zou, uh, je moet veel geduld hebben. En als we het over Zuid-Europa hebben, dan denken we ook aan uh, corruptie. Hoe zit dat uh, in Griekenland? Uh, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is een mooi onderwerp uh, dat u aanhaalt. Uh, de EU, de ministers hebben natuurlijk allerlei uh, eisen aan Griekenland uh, opgesteld om uh, uit uh, de financiële crisis te komen. Ja. Nou, wat een beetje jammer is, uh, is een van de eisen is, uh, uh, die niet genoemd is... is uh, een grote schoonmaak van corrupte politici. Want de politici zijn corrupt in Griekenland. Ja, maar die, uh, in heel Zuid-Europa, denk ik. Maar ook uh, binnen de EU heerst corruptie. Mm -hmm. En dat is uh, natuurlijk uh, nadrukkelijk niet opgenomen in de eis. Dat vindt u jammer? Ja, dat is jammer. Want, Waarom? Uh, nou, uh, ik zal een voorbeeld noemen, het Siemens-schandaal. In 2004, een Duits bedrijf heeft miljarden aan smeergeld betaald in Griekenland... om allerlei orders binnen te halen. En op het moment dat men gaat opschonen in Griekenland en corruptie schandalen... komt men ook in Duitsland en in Frankrijk terecht. En dat willen de ministers niet. Dus dan zien we dat het eigenlijk een Europees probleem is en niet alleen een Grieks probleem. Ja, absoluut. En waar komt dat eigenlijk door dat in Griekenland juist de politici op deze manier corrupt zijn? Want het zijn Duits bedrijf, maar in Griekenland is het de politiek. Ja, uh, ik denk dat, uh, dat uh, uh, het corruptieverhaal... Uh, dat, dat, dat speelt al jaren. Griekenland uh, vecht al jaren om te overleven. Uh, moet je moet je voorstellen dat uh, Griekenland al 600 jaar uh, bezig is... om uh, Griekenland te zijn. Mm -hmm. uh, de, uh, allerlei bevolkingen hebben er in Griekenland gezeten. En het is elke keer goed gekomen. Met uh, hulp van uh, de Russen, van de Engelsen, van de Fransen, de Duitsers... Uh, en uh, ik denk dat daar wel mee te maken heeft. De Grieken hebben altijd moeten knokken om te kunnen overleven. De Duitsers hebben in Griekenland gezeten, de Turken hebben in Griekenland gezeten en Griekenland bestaat nog steeds. En uh, ik denk dat daar wel het een en ander mee te maken heeft. Dat het toch een beetje in de genen zit van uh, als we het niet via een rechtlijnige manier uh, voor elkaar krijgen, dan doe we het maar via een uh, ondergronds manier. Ja, en dat is misschien nou wel een van de oorzaken waarom Griekenland in de Panarie zit. Nou, corruptie, of alleen uh, toe te dichten aan corruptie, ben ik niet met je eens. Uh, er zijn natuurlijk veel meer oorzaken waarom Griekenland in een financiële crisis is beland. En uh, uiteraard uh, zullen de, de linkse en de rechtse regeringen in Griekenland, die hebben ongetwijfeld heel veel geld in hun zakken gestoken en weggesluist. Maar ja, daar krijg je nooit meer vinger achter. Dat speelt al sinds de jaren 80 dat Griekenland is toegetreden tot de EU. Of in ja. 81. Maar nou, misschien hoeft corruptie niet direct de aanleiding geweest te zijn. Maar het is dan natuurlijk wel een bewind wat niet uh, per se het beste voor heeft met de mensen die in het land wonen. Ja, die, die mening deel ik wel met je. Kijk... Uh, de mentaliteit van de bevolking begint natuurlijk bovenaan. Als, als een Griekse minister of een premier corrupt is of in allerlei seksschandalen betrokken is, ja, dat weerspiegelt dat, dat, dat zich ook op de bevolking. Ja. Uh, als een als minister corrupt is, dan zegt iemand: nou, waarom zal ik niet corrupt zijn? Ja. En uh, daar begint natuurlijk, natuurlijk ook de belastingontduiking. Uh, dus, dat, zo ontstaat er een mentaliteit die eigenlijk niemand binnen de EU wil. En die westerse landen, hè, dan praat ik Nederland, uh, Duitsland, Denemarken... die hebben daar natuurlijk allemaal last van, want hier is men natuurlijk veel gedisciplineerder. Ik begon met, net met een aantal voordelen. Grieken zijn lui, corrupt, zei ik, um, 15, 16 maanden, verdienen veel geld, gaan vroeg met pensioen. Dat zijn de voordelen die afgelopen weken opkomen. Doet dat pijn om te horen, dat dus mensen ja. zelf over Grieken praten? Ja, dat doet wel zeer, want ik uh, kan tegenwoordig niet op een, op een feestje of een etentje komen... waar Griekenland ter sprake komt... En uh, voorheen uh, praten we natuurlijk over het mooie weer in de eilanden... en over het Europees voetbalkampioenschap 2004. Ja. Nou is het negen uh, van tien keer uh, negatieve berichtgeving. En uh, <coughs> zeker als uh, Griek, als tweede, derde generatie Griek... Uh, voel je haast alsof je moet gaan verantwoorden aan, uh, de, aan de Nederlander... waarom wij in deze situatie zijn beland. En uh, Dat is niet leuk. Nee, het er ook mee te maken dat Nederland mogelijk moet gaan meebetalen... aan. Uh... De oplossing van het probleem, of eigenlijk is Nederland er al mee bezig. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. De miljarden die naar Griekenland gaan. Uh, en of we er ooit nog iets van terugzien. En dan gaan we vooral met u praten als econoom. Dank voor nu in ieder geval. Um, en uh, we gaan het verder ook nog hebben over uh, de pabo. En hoe op basisscholen les gegeven kan worden over homoseksualiteit. Mijn muziek gemaakt door nine Inch Nails In een cover van Johnny Cash. Hurt. I hurt myself today.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 But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have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 Het was hier ineens afgelopen. Het hoort niet zo. Johnny Cash en Hurt was dat uh, eigenlijk een nummer van uh, Nine Inch Nails. Zoals ik eerder al zei, Trent Reznor, de zanger van Nine Inch Nails. Die heeft een keer gezegd dat hij het wel lastig vond om te horen... hoe Johnny Cash zijn liedje uh, had verbouwd. Want hij zag het alsof zijn vriendin uh, een andere man had... en dat het hem opviel dat ze eigenlijk veel gelukkiger met hem was. Ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft, want het is een hele mooie. Hurt, Johnny Cash. Hij had een vriendin, dus dan was hij hetero. Uh, Bastiaan, ben jij hetero of homo? Hetero. Hetero, nou zo, ja, zo zie je het dus maar. Zo makkelijk is het aan het 2011 nog niet om voor je homoseksualiteit uit te komen. En dat geldt ook voor een hoop juffen en meesters. Want vroeg of laat gaan brutale leerlingen lastige privévragen stellen. En dat kan bijvoorbeeld voor homoseksuele docenten moeilijke situaties opleveren. Daarom, en om andere redenen bijvoorbeeld... dat basisscholieren überhaupt weinig weten van homoseksualiteit... is er vanaf vandaag lesmateriaal te vinden op internet. Ineke Mok is een van de ontwikkelaars van het materiaal. Mevrouw Mok, goedemorgen. Goedemorgen. We weten toch steeds beter dat homoseksualiteit gewoon normaal is? Is dat lesmateriaal wel nodig? Um, inderdaad, je zou denken dat we dat allemaal wel weten... En dat het ook niet nodig is, maar de realiteit is natuurlijk weer barstig. Homofobie en vooroordelen juist in het voortgezet onderwijs tegen homoseksuelen. Het zijn nog springleven en nemen allen minst af, ondanks alle pogingen. En dat is voor ons een belangrijke reden om juist in te, in te zoomen op de opleidingen voor de pabo studenten Zodat eigenlijk al op jonge leeftijd leerlingen leren in de basisonderwijs kennis te maken. Of in ieder geval normaal vinden dat homoseksualiteit onderdeel is van onze samenleving. Om de middelbare school voor te zijn, eigenlijk? Ja, eigenlijk ja. om, om bij, op jongere leeftijd... daarmee op een, zelfs, een zeer vanzelfsprekende manier... mee in aanraking te komen. Maar hoe ziet zo'n des Met... eruit dan? Wat, wat zeg je tegen die kinderen? Het kan zijn dat je zo'n printenboek kiest... bij de hele kleintjes... wat niet per se gaat over een man en een vrouw... en een gezin, zoals we dat allemaal kennen, misschien... Maar misschien met kinderen of met kinderen die opgroeien in een gezin met twee vaders of twee moeders. Zodat het van gaat worden. Nou ja, dus maar het is je, niet echt lesmateriaal. Dit, dat is de ene kant van de zaak. Dat, ja. je, dat je weet wat voor materiaal er beschikbaar is. Mm -hmm. Aan de andere kant gaat het er ook om dat je natuurlijk wel kennis hebt van de feiten. He, ook als taalstudent student Hoe zit het bij de ontwikkeling van kinderen? Weten kinderen op achtjarige leeftijd al dat ze homoseksue homoseksueel zullen zijn? Of is dat pas veel later? He, wat is de kennis die je nodig hebt? Daar gaat deze module ook over. Maar hoe zit dat dan? Hoe jong weten kinderen dat? Nou, de meeste kinderen pas na hun zestiende. Dus pas eigenlijk als ze op de middelbare school zijn. En er zijn natuurlijk al, ook heel wat die het tot hun tiende al wel weten. Mm -hmm. Maar misschien nog niet over praten. He, dus dat, dat is waar de module in ieder geval over gaat. Maar moeten die PABO-studenten daar dan op bedacht zijn als ze op zo'n school komen? Dat ze weten waar ze op moeten letten? Ja, zo strikt kun je het ook weer niet zeggen. Maar wat wij vooral wilden is, ja, tijdens zeg maar, het ontwikkelen van deze module kwamen wij erachter dat op PABO, Pabo's totaal niets of totaal geen aandacht was voor dit onderwerp. Terwijl er toch al heel lang wordt geroepen hoe belangrijk het is, hè, bijvoorbeeld door de burgemeester van de Raad van Amsterdam, dat ook op de basisscholen kinderen al aandacht hebben voor dit onderwerp homoseksualiteit. Nou noemde u net groep 4 leerlingen? Is het, ja. uh, het is niet alleen voor die leerlingen, toch? Het is zo... Nee, nee. Het is zeg maar de pabo-student die wordt opgeleid voor, als leerkracht voor alle groepen. En wat wij wilden met de module is dat, uh, dat er zowel dat je als pabo-student kijkt naar je eigen houding. Hè, van dat, waar, waar liggen jouw grenzen? Hoe ben je opgevoed? Dan ga je door naar het volgende onderdeel. Wat, welke kennis, welke feiten zijn er over homoseksualiteit? Wat zijn de meningen? En als laatste onderdeel, wat ik het belangrijkste is, hoe bereid ik nu een les voor? Bijvoorbeeld rond een leesboek of rond, het, rond een onderwerp als liefde, waarin ik ook dit onderwerp aan de orde breng. Maar net zo goed gaat het erover dat je heel effectief leert reageren op scheldpartijen. Als kinderen elkaar uitmaken voor homo, zeggen ze je van nou ja, ze weten eigenlijk niet goed wat het betekent, laat me zitten. Of ga je er wel een keer voor zitten? Is dit de oplossing van het probleem of moet er nog meer gebeuren? Dit is een, een in ieder geval een aanzet om het, hè, dat en nu materiaal beschikbaar is voor alle paabo-studenten. Ze kunnen het allemaal gratis gebruiken. En het probleem zelf is natuurlijk hiermee niet opgelost. Het is, Dan een, is een van de hulpmiddelen. Het is ook zo dat er natuurlijk wel zo moet zijn dat ook op de basisscholen er uiteindelijk aandacht is. Maar ook daarin hebben we het zeg maar voor een deel voorzien doordat een aantal opdrachten... Die de pabo studenten uitvoeren, ook hun stagescholen betreffen. Ze ja. gaan ook eens kijken van wat, op welke manier is nu zichtbaar in mijn stageschool dat seksuele diversiteit een normaal verschijnsel is. Nee, wat voor boeken staan er in de klas? Vanaf vandaag is het te lezen op homo lesbie op school met streepjes uh, nl. Ineke Mok, onderzoeker achter deze website, dank u wel. Tot de winst. Het is precies half zes. Radio 1. Nu al wakker Nederland. en Bij ons is hij inmiddels aangeschoven. Erik Nussel daarvoor. Het nieuwsminuutje. Goedemorgen. De relatie tussen Pakistan en Amerika heeft weer een deukje opgelopen. Pakistan heeft een aantal informanten gearresteerd die Amerika hebben geholpen bij de operatie tegen Osama Bin Laden. Zij speelden in de maanden voor de operatie informatie door naar Amerika. Bijvoorbeeld de kentekenplaten van auto's die op bezoek kwamen in de villa van Bin Laden. Wat er nu precies met de informanten gebeurt is onduidelijk, maar de CIA is in ieder geval not amused. De Australiërs zijn vandaag wakker geschrokken van een heftige storm. Windstoten van meer dan 90 kilometer per uur gieren rond de huizen. Door het noodweer zijn verschillende rivieren buiten hun oevers getreden en zijn grote delen van het land overstroomd. Meer dan 1300 mensen aan de noordkust zijn geëvacueerd en nog eens duizenden mensen kunnen door het water geen kant op. Of er doden zijn gevallen is nog onduidelijk. Tot slot, er is voor de zoveelste keer een brute moord gepleegd in het Braziliaanse Amazonegebied. Het stoffelijk overschot van een 31-jarige man is in het regenwoud gevonden. Hij is door zijn hoofd geschoten. Het, slacht het slachtoffer is een actievoerder. Hij streedt tegen de illegale houtkap in het natuurgebied. Al vier andere activisten werden in de afgelopen weken vermoord teruggevonden. Houthakkers in het gebied hebben weinig op met de campagnevoerders. Voor hen is het omhakken van eeuwenoude bomen een manier om te overleven. De Braziliaanse autoriteiten hebben nu beloofd dat ze de activisten beter gaan beschermen. En tot zover het nieuwsminuutje. Dankjewel Erik Nussel. En ik hou ook een beetje de tweets in de gaten. En John de Mol die kan weer trots zijn. De Voice of America scoort weer echt als een tierenlier. En het lijkt er nu toch echt op dat Gaffier Colon onthoudt die naam de Ben Sonders van Amerika gaat worden. Die zit in het team van Adam Levine en is op dit moment trending topic wereldwijd. John de Mol, top gedaan. Gisteravond besloot de Tweede Kamer dat we nog meer geld uit gaan lenen aan de Grieken. En dus vragen wij ons af, zijn de Grieken daar nou dankbaar voor? In de studio is nog steeds de Griekse Nederlander Janis bedrijfs bedrijfseconoom en eigenaar van de website GriekseAgenda.nl. Meneer Gerlemos, we gaan eerst even naar SP-Kamerlid Ewaard Eergang luisteren. Die werd vannacht geïnterviewd door onze collega's van Nog Steeds Wakker Nederland. Dan nog is dat onvoldoende om al die schulden ooit helemaal terug te gaan betalen...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 Als Griekenland failliet gaat, dan is dat het begin van het einde van de EU. Uh, Griekenland heeft dan wel een schuld van 330 miljard uh, euro. Het zou me niet verbazen als het ook uh, nog zelfs meer is. Als Griekenland gaat, gaat de hele euro mee. En uh, misschien is dat wel wat ze willen in Amerika. Maar zegt u dit als, uh, als, als, als ras echte Griek of zegt u dit als econoom? Ja, ik zeg het uh, als uh, beide. Uh, de EU, Europa laat Griekenland niet vallen. Griekenland is toen in de EU gekomen en in de euro. Uh, niet omdat ze nou zo lekker vet en olijven hebben. Maar de Griekenland is ook strategisch en geografisch een heel belangrijke partner. Want wij zijn natuurlijk de poort naar het, het Midden-Oosten en naar Azië. Dus uh, EU laat Griekenland niet gaan. Net suggereerde u dat Amerika dat misschien wel graag zou willen. Dat Amerika Griekenland gebruikt om... De euro eronder te krijgen, ja, dat zou kunnen. Uh, in elke crisis heb je, natuurlijk, de complottheorieën. En uh, in Griekenland gaan er ook geluiden op dat uh, dit uh, uit Amerika komt. Uh, Over wij dat er een groepering is die eigenlijk uh, opzettelijk uh, de EU uh, wil uh, laten vallen, en uh, daarvoor heeft men uh, de zwakste schakel uit de ketting uh, gekozen, en dat is Griekenland in de EU. Voorlopig ja, heeft... is dat uh, uh, nog niet aan de hand. Het is voorlopig nog de bedoeling om Griekenland gewoon te redden. En dan moet er een heleboel geld naartoe. En veel economen zeggen dat is een bodemloze put. Uh, we, we gooien er nu miljarden in en over een paar maanden dan kloppen ze weer bij ons aan. Ja, uh, dat is begrijpelijk dat de economen dat zeggen. Uh, alleen Griekenland moet de tijd krijgen om uh, zijn zaken zo op orde te krijgen... Uh, ik begrijp dat, er, uh, dat, dat ook bijvoorbeeld de Nederlanders kritisch zijn op Griekenland. Alleen, uh, we moeten niet voorbij gaan hè. Nederland. heeft er ook tien jaar uh, over gedaan om het belastingstelsel een beetje fatsoenlijk op poten te zetten. En nu verwacht men van Griekenland dat ze binnen één of twee jaar alles uh, op de rails hebben staan. Dat kan niet. U gaf net eerder aan hè, dat Nederland eigenlijk helemaal niet zo'n financiële steun geeft. Want Nederland gaat goed geld verdienen ja. door de rente die ze krijgen. Juist. Uh, wat, wat vindt u daar eigenlijk van. Uh... Of denkt u dat Griekenland terug kan gaan betalen straks? Ja, ik denk van wel. Griekenland, uh, Griekenland is geen rijk land. Maar uh, Griekenland genereert natuurlijk voldoende inkomsten uit uh, de export en uit toerisme. En uh, eh, ik ben van mening dat het geld wel terugkomt. Dus en... we gaan dubbel en dwars verdienen, zegt u eigenlijk. Ja, het is, het is hoe je het bekijkt. Als ik als, als, ik, als rasnationalist, uh, als Griekse nationalist. dan kan ik het eigenlijk diefstal noemen. Ik leen geld voor jou. Ja, jij betaalt 2% rente en je, en, uh, je vraagt aan mij 6%. Dus je verdient ook nog 4%. Dus het is mooi om het te bekijken. Maar als ik als een Nederlandse nationalist naar kijk... dan denk ik, diefstal. die Grieken die stelen. Nee, nee. jij verdient 4% op, uh, op, op geld alleen aan mij. Dus ja. het levert nog geld op voor de schatkist ook. En het is maar de vraag of ik dat geld ooit terugkrijg. Ja, dat is een goede vraag. Maar, maar, maar, maar u gaat ervan uit dat dat gaat, dat gaat lukken. Dat, dat gaan de Grieken. Ja, absoluut. Gaan het voor elkaar krijgen. Kijk, kijk, het bedrag van die 300 euro. die rondcirculeert op internet. per hoofd van de bevolking in Nederland. Dat is natuurlijk maar een schijntje. Bij als je gaat doorrekenen. wat het kost als Griekenland. uit de euro gaat. en fiet gaat. en devalueert. En dan, is iedereen, dan zijn ze wel in één klap van de schulden af. dan is iedereen zijn geld kwijt. Hoeveel zorgen maken de Grieken zich eigenlijk over de situatie? Ja. Uh, morgen gaan, uh, of vandaag bedoel ik, gaat uh, half Griekenland op de barricades in Athene. Uh, ze zijn het zat, ze zijn helemaal uitgemolken. De, de, de maar zijn ze, zijn ze dan zat dat uh, de rest van Europa hier volgens hen dan een slaatje uit probeert te slaan? Of zijn ze het zat om in die economische malaise te zitten? Nou, je hebt eigenlijk twee stromingen in Griekenland. Uh, de ene stroming zegt, uh, we willen eigenlijk wel uit de EU. Van uh, we, hebben de, we hebben Europa niet meer nodig als ze het uh, zo willen. Een andere stroming die zegt: van. Uh, uh, we betalen nu de rekening van dertig uh, jaar uh, corrupte regeringen. Uh, die... Steken meer de hand in eigen boezem. Ja, en uh, ja, zij betalen nou de rekening. De mensen die straks op straat ziet lopen. En naar welke richting neigt u meer? Nou, ik. Uh, de, kijk, de val van de regering uh, en dat ze corrupt zijn. dat geloof ik allemaal wel. En dat zal ongetwijfeld nog wel uh, gebeuren. Uh, dus dat is niet de oplossing. Ik denk dat Europa, Griekenland geduld moet uh, geven om orde op zaken te stellen. We komen straks nog één keer bij u terug. Dan gaan we het hebben over de toekomst. Hoe het naar verder moet. Eigenlijk de belangrijkste vraag. Maar dank in ieder geval voor nu. Ja, en we gaan het straks ook nog hebben over uh, AT5. De Amsterdamse televisiezender blijft hij nou bestaan of niet? We moet er een commerciële markttijd komen? En de leeftijd om alcohol te komen. Moet die omlaag of is die prima zo? Maar eerst TV Wonder met Sir Duke. I can tell right now. Ons land is filevrij en nu luistert naar Radio 1. Dit was Stevie Wonder met Sir Duke. Gaat de Amsterdammers hun eigen stadszender verliezen? Het is vandaag D-Day voor AT5. Ondanks de tientallen miljoenen euro-subsidie... is de zender in grote financiële problemen terechtgekomen. Ja, vandaag bespreekt de gemeenteraad van Amsterdam... of ze nog een keer een zak geld doneren. Aan de telefoon Marja Ruigrok, gemeenteraadslid voor de VVD... in onze hoofdstad. Goedemorgen, mevrouw Ruiglok. Goedemorgen. U gaat als VVD er vast niet de redder in nood uithangen... Dat is nog maar uh, de vraag hoe we het, uh, hoe we het gaan aanpakken. AT5 brengt het uh, vandaag alsof we uh, vandaag gaan beslissen of er een Amsterdamse stadszender blijft. Maar die blijft er, wat de VVD betreft, altijd. En, maar maar als, als ik dit zo hoor, dan suggereert u dat het op verschillende manieren kan? Dat kan ook op verschillende manieren. In december uh, heb ik uh, zelfs met uh, mijn PvdA-collega een, uh, een amendement ingediend in, uh, in de gemeenteraad. En daarbij hebben we gezegd, we geven AT5 nog uh, twee jaar geld en dan gaan we een competitie uitschrijven. En dan kan iedereen, of dat nou uh, commercieel is of samenwerkend of bestaande nieuwsorganisaties... iedereen die kan zich inschrijven voor wat mij betreft de AT5-concessie... Maar de AT5 is gewoon een commerciële zender? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat kan waarschijnlijk ook helemaal niet. Want we, uh, we hebben de plicht om een publieke zender uh, ook uh, te hebben in, uh, in Amsterdam. Maar uh, als het uh, aan mij ligt, dan uh, zeggen we van... Goh, we hebben een mooi merk, AT5. Maar het is maar de vraag uh, wie uh, de mensen achter dat merk zijn die het gaan maken. Maar die deadline van twee jaar die u daar gesteld heeft... die suggereert dat als we dat niet halen, dat ze nog gefaald hebben? Nee, dat, uh, zo zit het niet. Uh, we hebben voor, uh, voor twee jaar, voor 2011 en 2012... 4,25 miljoen uh, beschikbaar gesteld aan AT5. Een hoger bedrag dan, dan we ooit hebben gegeven. AT5 kwam van 1,8 uh, miljoen subsidie... Uh, ging daarna naar ruim uh, 3 miljoen. Uh, zit nu op 4,25 en vraagt voor de komende jaren 5. Dus dat gaat wel heel snel mm -hmm. met uh, veel uh, geldvragen. En voor ons is het belangrijk om te kijken, zijn er nou niet andere partijen die dat misschien goedkoper kunnen en wat kunnen ze dan? De gemeenteraad die blijft altijd gaan over de hoeveelheid geld die uitgegeven wordt aan lokale media. En om daar een beslissing over te kunnen nemen, hoeveel geld wil je daaraan uitgeven, zou je verschillende plannen moeten opvragen om te kijken wie kan er wat voor hoeveel geld. Is de 5 eigenlijk wel echt nodig? Er is toch ook gewoon een regionale zender in Noord-Holland? Ja, we hebben RTV Noord-Holland. Die, die krijgt trouwens nog veel meer geld van het Rijk. Daar gaan we niet over. Dus die zendt uit door, door heel de provincie. En we hebben natuurlijk ook nog een stadzender. We zijn ontzettend luxe dieren hier in Amsterdam. We hebben ook nog Salto 1 en 2. Ja, dus waar heeft die AT5 nog voor nodig? Nou, AT5 heeft het natuurlijk in de afgelopen jaren hartstikke goed gedaan. En heeft een, een groot bereik op weten te bouwen... En uh, we hebben een hoop fans in, uh, in Amsterdam van AT5. Dat blijkt ook uh, naar het aantal vrienden die, uh, die AT5 heeft weten te maken. Dat zijn er nu een stuk of twintigduizend. Het zou trouwens wel een mooi idee zijn als die vrienden ook een uh, financiële bijdrage zouden leveren. Ja. Dan uh, zou AT5 niet steeds uh, naar de gemeente hoeven te komen. Nee, voor want geld. daar heeft hij dus geen zin meer in om ze nog een keertje geld te geven? Nou, geen zin meer. We hebben al toegezegd dat we nog twee jaar uh, geld gaan geven en 4,25 miljoen. Dat is niet weinig, vind ik zelfs. Dus, uh, dus dat hebben we al toegezegd. Maar AT5 geeft nu aan uh, dat ze uh, dat het steeds moeilijker krijgen. Uh, en dat kan ik me ook wel voorstellen in de bedrijfsvoering, omdat je natuurlijk uh, niet weet wat er na die twee jaar gebeurt. Zij mogen ook meedoen aan die competitie. Ja. Iedereen is vrij om mee te doen aan die competitie. U gaf net eigenlijk ook alweer aan, hè? AT5, die zegt maar dat alsof vandaag van de keuze wordt gemaakt. En, maar dat is nog helemaal niet zo het geval. U noemde het overleg over de toekomst van AT5 eerder alles een keer een soap. In een uh, soap ja. zit ook altijd een slechterik. Wie is dat? Bent u dat? Nee, natuurlijk niet. Dat uh, begrijpt u natuurlijk zelf ook wel. Ik ben niet slechterik. Wie is dan de slechterik? Nee, nee in een soap uh, heb je inderdaad uh, heel veel spelers. En uh, er zijn natuurlijk nu uh, mensen die, uh, die heel angstig zijn dat AT5 om zou vallen. Ja, dat is uh, volgens mij... Uh, zou dat in de bedrijfsvoering wel, uh, wel kunnen. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat wij als gemeente... Uh, aandeelhouder van AT5 uh, zijn. Ja. En dus ook kunnen zeggen... laten we dat merk AT5 er nou eens uithalen. En dan iedereen de kans geven om onder de noemer AT5... ...een aanbieding te doen. En dat mogen ook de beste mensen zijn die er nu zitten. Ja. Of uh, dat de mensen overgenomen worden. U maakt zich geen zorgen dat de uh, AT5 blijft bestaan. Ik maak me wel zorgen dat dat deze mensen zijn, precies die uh, er nu zitten. Ja. Maar ik uh, maak me er hard voor om, uh, om het merk AT5 overeind te houden. En wat mij betreft... Gaan er dan uh, verschillende partijen eens de handen ineens slaan? Waarom zou dat altijd één groepje mensen moeten zijn? Nou, we gaan het allemaal het af... samen veel sterker zijn. We gaan het allemaal afwachten. Vandaag gaat het in de Amsterdamse gemeenteraad over AT5. En ongetwijfeld gaat het morgen op AT5 over die Amsterdamse gemeenteraad. Maya ik Rijgeroek... denk het wel. Ja, u denkt het ook. Uh, gemeenteraadslid voor de VVD, Maya Rijgeroek in Amsterdam. Dank u vriendelijk. Graag gedaan. De vroege woensdagochtend, het is twaalf uh, minuten voor zes en u luistert naar Radio 1. En we hebben dit uur veel gehad over Griekenland. Straks gaan ze de straat op om te protesteren tegen de forse bezuinigingen die de Griekse regering heeft voorgesteld. En hoe moet het nu verder met de Grieken? In in de studio zit nog altijd de Griekse Nederlander Janis Galemos, bedrijfseconoom en eigenaar van GriekseAgenda.nl. Uh, uh, vroege woensdagochtend, voor veel Grieken ook vandaag die gaan demonstreren. Um, stelt u zich eens voor dat u over tien jaar bij ons terugkomt. Hoe staat Griekenland er dan voor? Uh, ja, als ik dat wist, dan, uh, dan zou ik uh, beleggen in Griekenland of juist niet? <laughs> uh, nou, dat vind ik wel een interessante eerste vraag. Beleggen in Griekenland uh, of juist niet? Ja, uh, als je dat van tevoren weet, kan je natuurlijk ook geld verdienen. Uh, je kan natuurlijk ook beleggen in een land uh, wat down gaat. Mm -hmm. uh, dus. Uh, ik kan, je daar, uh, ik kan je daar niet op antwoorden. Maar je belegt in een land dat naar beneden gaat... als je goede hoop hebt dat het daarna weer gaat stijgen. Nee, je kan, zit dat uh, er een beetje in? Uh, ja, dat denk ik wel. Griekenland, uh, Griekenland wordt gezond. Alleen uh, ja, nogmaals, uh, ik benadruk... Griekenland moet de tijd krijgen om uh, weer gezond te worden. Hoeveel tijd? Uh, ik denk toch minimaal drie, vier jaar... om uh, alles uh, goed op de rails te krijgen. Goed belastingstelsel te introduceren. Goede belastingcontroles... En met de tijd krijgen, wat bedoelt u dan? Bedoelt u subsidie daarheen? Uh, ja, subsidie. Uh, subsidie is meestal uh, volgens mij de definitie dat je het mag houden. Uh, volgens mij gaat de EU geld lenen. Griekenland heeft geen subsidie nodig. Nee, dus een lening is goed genoeg. Dan de, de Grieken ja. kunnen zichzelf dan... Uh... Ja. Lening is uh, voldoende. En als uh, de pers uh, en Amerika nou een beetje meewerkt... en uh, niet meedoen aan de stemmingmakerij... geld komt heus wel terug. Alleen misschien niet op de afgesproken datum. Uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, vanaf nu gerekend een jaar, maar geef ze de tijd. Twee, drie jaar. Komt helemaal goed. Ja, maar dat moeten we dan een beetje. Uh, ja, ik wil zeggen op hun blauwe ogen. Maar dat is bij Griekenland <laughs> niet, geloof ik. Dat moeten we dan maar geloven dat het gaat gebeuren. Ja, het, kijk, het is toch veel geld, hè? Ja, het is hoop geld. Maar uh, nogmaals, de EU heeft Griekenland toegelaten uh, tot de familie. Ja. En uh, wij zijn nu familie van uh, Europa. En. Uh, uh, u moet ons blijven steunen daarin. Ja. Uh, ze kunnen ons, uh, of ze willen ons ook niet buiten gooien, ze kunnen ons ook niet eruit gooien. Uh, dat gaat veel te veel geld kosten. Staan de Grieken daar ook zo echt in? Of, of, of eerste vraag: weten de Grieken in Griekenland, hè, is, niet de Grieken in Nederland, de Grieken in Griekenland. Weten die eigenlijk hoe er over hen wordt gesproken in landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk? Ja, uh, men is daar wel redelijk van op de hoogte kan ook haast niet anders met de, de, met de media van tegenwoordig van uh, Facebook en uh, hij heeft zijn Twitter. Uh. Men weet uh, de opinie van de Grieken. En, uh, en wat is nou de boodschap van die Grieken die dat weten aan ons? Ja, je hebt uh, wat ik daar straks de twee stromingen. Maar je hebt natuurlijk de, de echte nationalisten Grieken. Uh, zeg maar, die altijd al uh, roepen van we hebben Europa niet nodig. Uh, die, vinden, die vinden simpelweg wij gaan gewoon uit de EU. En... Uh, Laat nou, Europa maar stikken. Die nou, groep is er. Die groep is er en die gaat vandaag ook massaal de staat op, of juist niet? Ja, dat is juist. Ja. Nou, de Grieken gaan ja. dus vandaag massaal de staat op, want die staan economisch voor zware tijden. En daar zitten ze eigenlijk al middenin. Maar onze studiogast deze ochtend, Janis Garlemos, bedrijfseconoom en eigenaar van de website Griekseagenda.nl, die gaat ervan uit dat het binnen een paar jaar opgelost is. Uh, Griekenland heeft voor hetere vuren gestaan. En uh, daar zijn we altijd goed uitgekomen. We, we zijn er nog steeds. En uh, neemt u van mij aan dat het uh, absoluut goed gaat komen. Prachtig positieve boodschap deze vroege ochtend. Dank u vriendelijk voor uw komst naar de studio. Jongeren van 16 jaar met hun eerste biertje in hun hand. Het zou binnenkort zomaar verboden kunnen worden. Meerdere instituten roepen de politiek op om de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol op te schroeven naar 18 jaar. Onzin, zegt de PVV. De SP wil daarentegen de leeftijdsgrens voor alcohol opschroeven naar 18 jaar. Vandaag wordt er over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Fleur Agema van de PVV en Nina Kooijman van de SP debatteerden alvast bij ons. Goedemorgen mevrouw Agema. Hoi. En goedemorgen mevrouw Kooijman. Goedemorgen. Mevrouw Aegema, met u te beginnen. Waarom mogen jongeren van 16 jaar, als dan uw partij ligt, gewoon een biertjes blijven drinken? Nou ja, omdat uh, in wezen zijn natuurlijk de ouders die uh, verantwoordelijk zijn. En als je ook kijkt, dan zijn dus uh, de meeste jongeren uh, gaan gewoon verantwoord om met alcohol. En uh, ik vind het ook niet dat alle jongeren in ons land uh, gecriminaliseerd moeten worden. Het uh, maal niet. Wat eigenlijk vandaag ligt, is dat uh, de 16 minners, dus iedereen onder de 16e, strafbaar wordt. Met de wetvoorstellen van vandaag. Ja. En uh, dat vind ik echt helemaal te gek. Maar nog even bij dat punt van 16 uh, uh, blijven. Mevrouw Kooijman, u criminaliseert iedereen die 16 is. Nee, want daar zijn we het met de PVV eens. We willen jongeren niet onnodig beboeten. Daarom zullen we ook samen een amendement daarop indienen... of een voorstel om dat te veranderen. Maar ik vind wel dat je moet kijken naar de risico's... die jongeren lopen met alcohol. En als je bijvoorbeeld kijkt dat de regels... om de alcoholindustrie aan te pakken dat dit kabinet... en ook de PVV weigert om daar goede regels op te stellen. En als je kijkt naar... De hersenontwikkeling van jongeren, de schade die ze oplopen... als zij ook tussen de 16 en 18 jaar een eerste alcohol drinken, is echt enorm. Jongeren kunnen echt twee schoolniveaus dalen. De slaapgevoeligheid van jongeren is heel erg. En wij hebben als SP besloten, daar willen we onze ogen niet voor sluiten. Nee. We hebben daar een belangrijke, verantwoordelijke taak in. En daarom zijn we voor de verhoging van de leeftijd. Mevrouw Agema, u sluit uw ogen voor hersenaantasting van 16-jarigen. Uh, nee hoor, kijk, je kunt als overheid niet alles oplossen. Ik zou willen dat de overheid alles met regels uh, dicht komt timmeren, maar dat is niet zo. En, uh, ik maar denk dit dat gaat dat toch best makkelijk lukken? Gewoon zeggen, 18 jaar en niet jonger? Nee, want het gaat veel meer om uh, dat het veel minder stoel gevonden wordt. Als je deze informatie deelt uh, met jongeren, uh, ze daar bewust van maakt... dan zullen ook veel minder jongeren gaan drinken. Dat zie je ook de afgelopen acht jaar... Is in ieder geval bij de 16 minus het aantal jongeren dat ooit gedronken heeft, gehalveerd. He, dus als je jongeren informeert en hun ouders informeert, dan wordt het vanzelf minder stoer om te gaan, ja, om te gaan drinken, om te gaan roken, om uh, dingen te doen die voor hun uh, lichaam ongezond zijn. Maar ondertussen en, hebben uh, wel alle Nederlanders het woord coma zuipen aan hun vocabulaire toegevoegd. Ja, dat is ook. Kijk, je zal het als ouder wel meemaken hoor. Dat is, uh, dat lijkt me echt uh, verschrikkelijk. Um, maar het betekent dus niet dat je vervolgens kunt gaan dichtregelen... dat alle jongeren uh, iets niet meer mogen. Wat ze uiteindelijk wel gewoon zullen doen. Eh, want alcohol is, is, is um, uh, ja, sommige mensen vinden het te veel... maar het is wel onderdeel uh, van een vrije samenleving. Het is uh, toch overal verkrijgbaar. Ouders ja. hebben het ook, uh, ook vaak in huis. Um, um, uh, en straks oudere vriendjes dan mee die van 19 en 20 kunnen er wel gewoon aan komen... Uh, dus het is, het is voor handen en, en je maakt het veel interessanter uh, door, door allerlei verboden in te stellen en allerlei levensgrenzen te hanteren. Nou, ik denk dat als, uh, dat als sowieso als ouders zien dat, uh, of me uh, merken dat een kind uh, te veel gedronken heeft, dan uh, ja, uh, vroeger uh, was het dan gewoon een grote waarschuwing. Ja. Uh, niet meer doen. En uh, deed het kind het dan uh, nog een keer, dan was het van een huisarrest. We gaan naar de spreekkamer niet Nina Kooijman. Mevrouw Kooijman, reageert u maar. Ja, nou Als je kijkt bijvoorbeeld naar de uh, handhaving, het klopt, hè. jongeren kunnen heel gemakkelijk aan alcohol komen. Jongeren komen net zo gemakkelijk aan cola als aan alcohol uh, is onderzocht. En uh, daarom zou je meerdere dingen moeten doen. Je moet dus ook uh, de industrie, de alcoholindustrie, de verkopende partij aanpakken. Dat als ze drie keer bijvoorbeeld alcohol hebben verkocht... dat je zegt, nou ja, uh, sluit die handel maar. Of je moet ze laten meebetalen aan het handhaven en uh, toezicht op uh, de alcoholverkoop voor jongeren. Want dan... Maar dan doet hij op 16 minuten, neem ik aan. Ja, ook 18. Want wij vinden ook dat het belangrijk is dat je uh, voor je 18e niet drinkt. Je ziet ook dat de meeste, meeste coma-zuipende jongeren... Jongeren zijn van 16, want dan mogen ze in één keer los. En je ziet in landen waar ze wel die alcoholgrens hebben verhoogd... dat dat toch beduidend later uh, begint. Dat jongeren minder risico lopen, ook op verslaving, op depressie... Ja, en dat vind ik zulke grote uh, gezondheidsschades uh, die jongeren kunnen oplopen. Dat ze zeggen, nou, we moeten een goed signaal afgeven. Maar in Amerika, ik, ik weet dat je nooit met Amerika mag vergelijken. Maar daar uh, moet je 21 zijn voor sterke drank en uh, 18 voor een, uh, volgens mij voor een biertje. Of in sommige staten moet je zelfs 21 zijn voor een biertje. En als we ergens voorkomen zuipers hebben en 15, 16-jarigen die losgaan, dan is het de VS wel. Ja, daarom moet je ook goed handhaven en het toezicht houden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is niet uh, of-of. Je moet en-en doen. En um, ja, wij hebben nu een wet voor ons liggen in de Tweede Kamer die het eigenlijk alleen maar uh, versoepelt. Die toezicht en de handhaving erop en de alcoholindustrie eigenlijk niet aan banden legt. En dat zijn natuurlijk ook moeten doen. Maar je ziet in landen waar het wel geregeld is. Uh, ...in Europa bijvoorbeeld, dat dat gewoon beter uh, uh, loopt. En ik vind het gewoon belangrijk dat je je ogen er niet voor sluit. Nee. Maar je zegt, nou ja, we stellen nu een duidelijk signaal... ...we willen gewoon niet dat jongeren onder de 18 drinken. Daar bent u mee eens met vragen, maar behalve dat het dan 16 is. Nee, nee, kijk, uh, ik ben het er niet mee eens. Want ik vind dat een, uh, een web aan regelgeving... Uh, ...uitspreiden over heel Nederland, uh, niets oplost. Um, uiteindelijk zul je zien dat, dat het nog interessanter wordt om te drinken. Of het nou een grens is van 16 jaar of 18 jaar. Het wordt nog bijzonderer, nog interessanter als er allemaal regels zijn. Uh, horeca aanbanden, de industrie aanbanden. Uh, je zult zien dat het dan uh, alleen maar interessanter wordt. Ja. En alleen maar uh, leuker wordt om dus echt te gaan experimenteren met alcohol. Mevrouw Maar mevrouw Koijman, al die regels, alcohol drinken wordt alleen maar sexyer wel ben ook niet naïef. Jongens zullen altijd uh, experimenteren en dat vind ik ook gezond dat het hoort bij hun leeftijd. Alleen je moet natuurlijk de kans dat kinderen in een coma en in het ziekenhuis belanden gewoon verkleinen. En dat kan, want je ziet in maar, landen waar het wel gebeurt dat het gewoon uh, goed gebeurt. En als je goed handhaaft, en duidelijke regels opstelt en ook de open industrie mede verantwoordelijk maakt voor het uh, duidelijke regels stellen, dat het gewoon kan. Mevrouw maar u gaat er bijna niet uitkomen hè? Nee, nou kijk, het, het komen zuipen is een excess en laten we dan niet de hele jeugd daarvoor uh, de dupe laten zijn. Um, uh, het, het zou zo moeten zijn dat uh, de, de politie in ieder geval gewoon optreedt daar waar het kan. Dat kan nu al met artikel 453 van het wetboek van, van strafrecht. Dus ze kunnen uh, jongeren die dronken zijn uh, van de straat halen, uh, eerder aanspreken. Uh, dat gebeurt in wezen onvoldoende. En uh, ik denk dat daar is dus gewoon de taak ligt om uh, iets te doen aan de excessen. Bijvoorbeeld uh, het komen zuipen. Want nu worden dus de jongeren Helder. in ieder geval tot 16 strafbaar. Maar ja, ja. dat. Ja, Vandaag dat is dan, in de Tweede Kamer het uh, debat betukken. over het alcoholbeleid. Fleur Agema van de PVV en Niene Koyman van de SP. Dank voor het debat op deze vroege woensdagochtend op Radio 1. Ja, het is bijna zes uur. Onze zendtijd zit er bijna op. Maar Omroep WNL is er vandaag uh, volop. Om half zeven natuurlijk met Avondspits hier op Radio 1. En iets voor half negen is WNL-presentator Joost Eertmans er weer met een kerstverse nieuwe schone uitzending... van uitgesproken WNL op Nederland 2. Straks om zes uur het nieuws op Radio 1 en daarna het Radio 1-journaal. Volgende week zijn wij er weer met om twee uur nog steeds wakker Nederland... en om vier uur een nieuwe, nu al wakker Nederland. We wensen u een hele wakkere dag. Warker Nederland. Omroep WNL.